De concentratie fijnstof in Nieuw-Delhi zou 20 maal hoger zijn... dan het maximum van de Wereldgezondheidsorganisatie. De onderwijsstaking van komende woensdag is van de baan... omdat het kabinet 460 miljoen euro extra heeft vrijgemaakt... voor het bestrijden van het lerarentekort en de werkdruk... zowel op basisscholen als in het voortgezet onderwijs. De leraren vroegen daar al langer om. Het kan zijn dat sommige basisscholen op 6 november wel gesloten blijven... om toch actie te voeren... Het kabinet heeft ook 500 miljoen euro extra uitgetrokken voor maatregelen die neerslag van stikstof in de natuur moeten verlagen. Zo wil het ruimte maken voor onder meer bouwactiviteiten. Volgende week komt het kabinet met de eerste maatregelen. Wat er rond Natura 2000 gebieden nodig is, wordt bepaald samen met de provincies. Premier Rutte zegt dat het alle hens aan dek is in de stikstofcrisis. Volgens hem is het een acuut probleem met gevolgen voor iedereen en wordt er hard gewerkt aan oplossingen. De bewoners van het Griekse eiland Leros hebben geweigerd om een groep van 40 migranten op te vangen. Ze blokkeren de haven van het eiland toen de migranten daar met een veerboot aankwamen. Volgens de burgemeester van Leros is het eiland al overvol. De migranten zijn uiteindelijk naar het Griekse eiland Kos gebracht. Het weer vanavond droog, maar vannacht volgt opnieuw regen. Morgen wisselvallig met in de middag ook wat zon en ongeveer 15 graden. Zondag bewolkt met meer regen, maar het blijft zacht.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 FM. Mm -hmm. <laughs> <laughs> It's to top selector, ta, ta, ta, ta, ta. ta. Verstaat je niet, jij denkt dat hij luistert? Hij verstaat je niet. Hij laat steken vallen waar ik kansen zie. Is vast een hele lieve jongen, maar ik mag hem niet. Kan alleen nog maar naar hier toe. Iemand moet iets doen. Nee, gaat niet met hem luisteren.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 Neem maar afscheid van hem, want je ziet hem nooit meer terug. Dan alleen nog maar na je toe Iemand moet iets doen. Nee, je gaat niet met een naast. Vandaag. Vanavond... you leave This time